Alsof dat album soms kon spreken. Weet je nog wel Oudje? Er was er ook een in mijn bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel?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 besmet met het coronavirus. U hoort de muziek van Louis Davids met weet je Nog Wel Oudje... een opname uit 1928. Het komende uur weer een hoop mooie muziek. Onder andere het Rari ensemble Ook Willy Alberti en Johnny Jordaan komen eraan. Maar eerst hoort u een stukje uit Ja, Zuster, Nee, Zuster. was in de jaren 60 een populaire Nederlandse komische televisieserie... waarvan ze een heleboel leuke hits gemaakt hebben. U hoort ze nu Ja, Zuster, Nee, Zuster met Hallo Zij de Muis... Hallo, zei de muis. Ik ben alleen in huis. Ik ben voor niemand bang. Ik ben een flinke muis. Ik dans de charleston, de Charles Maar plotseling, wat hoor ik nou? Kat in de buurt. gau gauw, gau, Hallo, hallo, voor je leven. Muis was zo bang voor de kat. Hallo zei de kat. Ik heb mijn melk gehad. Ik ben Wat hoor ik nou? Hond in de buurt. gauw gauw gauw. Hallo halen voor je leven. Kat was zo bang voor de hond. Hallo zei de hond, ik weeg wel 60 pond. Ik ben voor niemand bang. Ik ben een flinke hond. Ik dans de charleston, de charleston. Ga plotseling wat zie ik nou? Man met een stok. Gau, gauw gauw. gauw. Halle half halen voor je leven. Hond was zo bang voor de man.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 Als je uit de maat, dan word ik wel eens kwart. Maar als ik dan nog seks, loop jij al heel weg. Dan was je mee voorbij een ander aan je zij. Maar is de bal gedaan, dan zien ze op je samen gaan. Maar Dalina, je deed iets niet. Zij naast me ging staan, was het geen gezicht en het erger was dat daar niet dat wist. Zij niet, of misschien deed ze alleen maar zo. Maar meisje heette het kanalia. en ze heeft mij getroffen. Zo werd mijn pech.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 jij ja, ze begrijpt dan niet dat ik eigenlijk bezig ben veel te goed uit te kijken Soms kijk er een soms niet dat daarna in een lach schiet Ik geef geen kreempie aan meer, zeg niets van dat mag niet. Maar zo'n enkele blik mag ik soms wel eens wagen Dan zie ik benen die nu wilde kunnen dragen De India gaat voor.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 Maar om zijn moeders dood werd hij moe plaat te groot en eilend riep hij moe straks kom ik naar u toe en op een zekere keer toen leid zijn vader teer het pijntje in het graf na zijn moedertje neer.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 In het dorpje, daar slaat aan de weg. Een kleeboederij, ging achter een nef met witte gordijnen en voor een gerij. Een vaisje met roze en daar rond een brug. Vindt onder de bomen, aan het eind van de weide. Daar staat in de smaduw, een vriendelijk huis. Een klein boerderijtje, met nechten en meiden. En daar woont een meisje, daar voel ik me tijd. Een aardig boerinnetje met hemelsblauwe ogen. Wanneer ik zaterd zit, mijn vuurtje in de zaal. Ik onder over de bomen, aan zijn van de weide. Daar woont een meisje, waar ik mee trouw. In mij worden met rozen getooid, Dan krijgt zij een sluier Met bloemen bestrooi Dan rijden we vrolijk Naar kleine stadhuis En komen weer achter Als echtpaar naar huis In onder de bomen Aan het eind van de weide Vrienden de stadie, een, een klein woede een netten met mij. We'll Lekker maal draaien.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 Maar wie Marisabel, jij bent van mij het meisje wel. Wanneer je voor me in je mini staat, want wat ik zie dan is geen surrogaat. Mijn hart staat stil, weinig gedachten wat ik deel. Je bent het meisje. Gedaan. wat heb je nu toch gedaan, het kan toch zo niet verder gaan, maar het is wel, jij bent voor mij het mesje dan, ik kan niet leven zonder jou, voortaan, pleine maar. Isabel een dag meteen, dat zat je moeder toch eens snel versieren. Want heus, zo'n geur als zij is er niet één, maar wie Isabel wel. Jij bent voor mij het meisje wel. Wanneer je voor me in je mini staat, want wat ik zie, die dan de schijn Mijn hart staat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 Nay, nee, nay, nee.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 Zo'n kusje in het donker, dat is toch pas je ware. Zo'n kus bij sterke vlonken, is niet te evenaren. nare. Onthouden dus maar goed, weet voortaan wat je doet. Nee, nee, dat doe ik niet, als het een ander ziet. Want heus, ik schaam je dood. Zo van plan.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 Toch?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 Thuis. Ik liep nog wel eens door die straat, nog wel eens langs om Janssen.